User entered your channel. channel. Out at my window, calling from the tree. I hear your voice in the cold night. you sing. Those words from me to me they sound so empty. Why do you sound so sad as you tell me of the things you've seen and the home that you once had? Wicked men with birds of her king, birds of her king beyond the mist of myth and legend in this place not far from here, beneath the stones on the hill to see your voice. far from here awake the stones on the hill i want to see your home give to me a cloak of feathers so i'll never be alone and Nou, ik zou zeggen een goede avond allemaal. En de welkom. Nou, eens even kijken. Ik zie uh, dat het heel druk is intussen lekker. Ehm um, uh, eens even kijken. Wie zijn er? Nou, natuurlijk operator en dreadred. Intussen zie ik Els, Lin, Marcus, Possetje, Sunset, Tom en Didimus binnenkomen. Het is inderdaad druk. Ehm um, ja, nou, morgen hè? is het uh, dan toch zo ver. Uh, ik wil heel even een waarschuwing uh, geven in de zin van, als ik tijden ga roepen, dan zijn deze gebaseerd op, de, uh, op GMT, dus dat is Greenwich Main Time. Uh, dus als je de Nederlandse tijd wilt hebben, dan moet je daar uh, een uur bij optellen. Uh, misschien dat ik beide tijden zeg dat, uh, dat, dat, dat dat besluit heb ik om eerlijk te zijn nog niet uh, genomen. Maar morgen is dus uh, ja, de, de zonsverduistering en ik zit in het gebied waarin hij dus uh, 90 tot 95 procent uh, vol is. Uh, als ik een volledige zonsverduistering wil zien, dan moet ik een stukje uh, naar het uh, hogere noorden, moet ik het eiland zelfs af, nou dat, dat ga ik uh, niet doen. Uh, ik uh, neem genoegen, uh, net zoals in 1999, uh, met, een, um, ja, met een gedeeltelijke uh, zondverduistering. Ver, zoals ik al zei, uh, hier uh, waar ik woon, is dat uh, tussen de 90 en 95 procent. En ja, voor ons begint dat zo rond uh, 8 uur 30 uh, Britse tijd. Dus. dus uh, ik denk dat jullie dan op 9:30 uur 30 zitten. Als dus je rond die tijd uh, dan uh, met, een speciaal, hè, met, met een speciaal brilletje dan naar boven kijkt. Dan kan je dus het begin van uh, de zonsverduistering zien. Het kan met een blote oog. Zoals ik zei wel een beschermbrilletje dragen. Uh, of, uh, of, of, een of een lastbril, dat werkt ook. Eh, dat, dat, zijn, dat, dat zijn dingen die goed daarvoor uh, bedoeld zijn. Uh, nou, dan duurt dat. Uh, dan is hij op zijn max bij ons hier uh, een, uur, een uur later. Wordt ongeveer aangegeven op zijn piek. Is hij dan dus inderdaad uh, ja, uh, 9.30 uur? 30 dan bij mij, dus dat is uh, 10.30 uur 30 bij jullie. En dan uh, is het hele gebeuren voorbij. Weer een goed uur verder. Dan wordt hier aangegeven: 10.40 uur. 40. Nou, dus dat is 11.40 uh, bij jullie. Hè? Dan, hebben we, het, uh, en dan uh, hebben we het weer gehad. Nou, wat kan je verwachten voor degenen die uh, of een slecht geheugen hebben, of het nog nooit hebben meegemaakt? Hè? Zoals ik zei, in 1999 was het laatst, dus dat is toch weer een tijdje geleden. Uh, nou, wat kan je verwachten? Uh, je zult zien dat de maan dan voor de zon uh, schuift, uh, afhankelijk uh, van. Uh, of het een volledige, uh, volledige zonstuiziger is, is, ja of nee. Eh, als het is een volledige is, dan zie je alleen dus de corona dus nog, uh, dus, dus nog. Het wordt echt bijna donker, kan ik, uh, kan ik vertellen. Uh, bij een volledige wordt, wordt het echt gewoon echt volledig donker. Um, ja, en... Uh, hier zullen wij een, nog een klein sikkeltje zien. Dus het, zal we, uh, dus het wordt niet uh, volledig donker, maar wel genoeg om de straatverlichting aan te gaan, zeggen ze hier. Dus ik ben benieuwd. Ik heb mijn wekker ervoor gezet. <laughs> uh, dus ik ga er inderdaad wel voor naar buiten. Ik hoop dat het een beetje goed weer is. Uh, ze verwacht, al, al verwachten ze wel een bewolking hier bij ons, dus misschien niet. Uh, ik heb alle middelen heb ik uh, in huis om, um, om foto's en een video te maken uh, als je foto's gaan, mag, uh, gaan maken gebruik ook alsjeblieft dan een speciaal filter ervoor uh, speciale zonnefilters uh, het beste wat je had kunnen doen uh, denk ik uh, is twee van die brilletjes kopen één om zelf te dragen zodat je even kan kijken van nou zo zo zit dat uh, daar moet ik zijn dan kan je het, dat je een beetje kan stellen en dan uh, eentje uh, in, uh, in, in twee knippen, zo'n brilletje in twee knippen, vaak zijn ze of, uh, makkelijk er de, uh, hoe heet het, uh, ja een stuk te maken of te knippen als papieren brilletjes zijn. En dan op de lens plakken van je videocamera of van je fotocamera of een kokertje maken of wat dan ook. Uh, dan kan je inderdaad hele mooie videobeelden video maken of foto's maken. Dan wil het nog wel lukken. Uh, zoom niet te ver in. Dat heb ik toen in 99 gemerkt. Dan gaat het beeld ontzettend bibberen. Uh, want ja, hè, hoe meer je inzoomt, hoe, uh, hoe gevoeliger het wordt, hoe klein, het maakt niet uit hoe klein de trilling is. Je, je ziet dat gewoon en dan gaat het ontzettend bibberen. Uh, ...is uh, best, wel, best wel apart om te zien, maar het is niet de bedoeling. Um, nou, natuurlijk zijn er diverse geloven uh, en dergelijke die uh, hun, hun legendes uh, daarbij hebben. Nou, dat is uh, best wel apart. Wat ik vandaag eigenlijk tegenkom, dat had, ik, dat had ik nog niet eerder gezien de afgelopen week. Uh, dat komt uit, uit de mail online. En dat is een artikel. Uh, daarin wordt een pastoor uh, gequoteerd uh, met een, een waarschuwing uh, dat het uh, de inleiding betreft van uh, ja, de dag des oordeels. Uh, nou, staat dus letterlijk, ik so zal even de, de, kop, de, de kop even voorlezen. Uh, Friday's eclipse may signal the end of the world. Pastor warns that a astronomical event could herald the day of judgment. On Friday morning, Europe will be treated to a partial solar eclipse. But a pastor has warned that... It coincides with a so called blood moon. This lunar eclipse, when the moon appears red, occur, occurs a, a few weeks later. He said that John, the chance alignment could be a sign of the end of times. Mark Blades also said it was likely a message from God to the entire world. And that article is geschreven door Jonathan O. Callaghan voor mail online. Ik zal het artikel even in de chat uh, zetten voor jullie. Zodat je kan zien. Ja, ben, dat klopt inderdaad. Uh, daarom noemde ze ik ook niet op. Nee. Uh, inderdaad, uh, kleurenfilms, DM-films, floppy discs en videotape en zelfs cd's niet gebruiken. Alsjeblieft niet. Uh, ik heb dat artikel heel even op de Reddit-chat gezet zodat je het zelf uh, kan lezen. En ja, ik vond het heel frappant dat, je dat, dus, dat ik dat tegenkwam. Nu. Aan de andere kant ja, had ik het ook kunnen verwachten. Uh, uh, dit is een claim door, gemaakt door, uh, door een pastoor genaamd Mark Blitz. Uh, op een uh, christelijke website. Alles, zoals ik zei, alles staat in de. Uh, in, de link, in de link, ik kom het eigenlijk net een paar minuten geleden tegen vlak voordat ik ging uitzenden. Dus ik heb het nog niet zelf gelezen. Uh, want ja, hij zegt, we hebben dus nu dus die zonsverduistering. En over twee weken hebben we een maansverduistering. Uh, en en, en ja, daarin wordt de maan uh, bloedrood. Uh, dus we zitten dan rond, uh, rond Pasen. Net, net, ja, net rond Pasen. Uh, dus hij ziet het als een teken van God. Uh, uh. Ik vind het wel uh, apart. Ja, uh, in, inderdaad, uh, ik, ik ben niet verbaasd dat we dat dus... Uh En dat we dat, dus, uh, dat we dat dus door weer te lezen krijgen. Inderdaad, Els, ze zegt, ah gelukkig, de wereld vergaat weer eens. Ja, het, het is uh, uh, inderdaad zo. Uh. Er zijn altijd dan wel doendenkers die uh, een zonsverduistering of een maansverduistering met naderend onhoud uh, weten te plaatsen. daar ze daaraan komen, weet ik niet ga ik niet meer stilstaan. Uh, ik heb hier een heel mooi lijstje. Dat, dan, uh, uh, uh, ik woon dus in de buurt van, uh, van Glasgow. En de totaliteit is dus bij mij oh, bij mijn lokale tijd 9 uur 34. En dan zou het ongeveer 93% uh, verduist moeten zijn. Nou, dat is dan best nog spectaculair, vind ik. Ehm, uh, nou, inderdaad. Uh, er zijn, er zijn, ik heb die brilletjes eindelijk toch uh, gezien. Uh, ik denk, zoals ik, ik hoop, dat het mooi weer is. En, uh, ja, en dan kan je best nog een, een heel mooi uh, spektakel verwachten. Uh, de oude Chinezen, uh, maar om even uh, de, de link te houden met, uh, ja. Met bijgeloof moet ik eigenlijk zeggen wat betreft zonsverduisteringen. Uh, ik ben tegengekomen dat dus uh, in China en ook in Japan, uh, die, die, geloven, uh, die hebben wat met draken, die hebben altijd al wat gehad met, uh, met draken. Maar deze draak die spant dan, uh, spant dan wel de kroon. Ik kom dan op een website uh, het volgende tegen. Uh, waar ze, waar ze, uh, haar bronnen staan ook weer op de website. Ik vind dat, maar ik vind dat een uh, hele mooie. Ik zal het ook heel even voorlezen. Bij, voorlezen. bij een clips in uh, 21-36 voor Christus dachten ze in China dat de zon een, aal, een, een aanval te duchten had van een grote onzichtbare draak. Door veel kabaal te maken: op trommelslaan, bijna bij de lucht schieten en, enzovoort. Kon men de draak verjagen en het daglicht herstellen? Tijdens de uh, eclipse was de keizer volledig onvoorbereid. Alhoewel de zon toch terug tevoorschijn kwam, was de keizer zeer vertoornd en beval de onthoofding van de astronomen. Ja, zo kan je dus eigenlijk stel, stel, stel, inderdaad zeggen: van nou er komt inderdaad onhoud, maar in dit geval voor degene die het niet aan zagen komen. Dus in dit geval de astronomen. Ehm. Um, en, zo, en in die konterrein, dus als je dus naar, naar, naar Azië gaat, uh, gaat kijken... dan inderdaad kom je dus heel veel uh, legendes tegen... dat men dus uh, lawaai gaat maken om te zorgen dat het, uh, ja, dat, dat het licht weer terugkomt. Um, als je dan naar Zuid-Amerika gaat kijken, op, dat komt op diezelfde website... Uh, dan, uh, dan vandaan. Nogmaals, ik zal de link zo plaatsen. Daarin uh, gaat ze verder. Ik ga, daarin gaat hij verder. Dat heb ik naar gekeken. Daarin staat in Zuid-Amerika hebben de mythen en legenden over de zonsverduistering doorgaans een seksuele lading. Voor veel inheemse volkeren staat een eclipse -symbool voor voor de al dan niet incestueuze geslachtsgemeenschap tussen de zon en de maan. Volgens de anus met een hoofdletter a, uh, het vierde grootste inheemse volk in Venezuela, loopt, lopen zwangere vrouwen, vrouwen, vrouwen tijdens zo'n samensmelting kans uh, dat de maan hun ongeborene wegkaat. Nou, en, en zo, uh, eens even kijken, Mayanka's, peetjes, dames zijn dan. Uh, en en, en heeft ze heeft nog meer voorbeelden die, ik, uh, die, die wel heel mooi zijn, maar deze sprongen er de, de mij eigenlijk wel een beetje uit. Uh, en zo, hier zegt ze ook, wat ik net ook al uh, zei, zijn profe uh, uh, profeten, grijpen dan de kans aan om een ramp te voorspellen en, uh, en, en, en dergelijke. Uh. En als laatste uh, heeft ze het, het dan over, uh, dan gaat ze naar de Grieken en Romeinen. En dan uh, schrijft ze uit de oude Griekse en Romeinse geschiedenis zijn tal van verhalen bekend over zonsverduisteringen. Toen uh, Alexagoras, een goede vriend van de Atheense staatsman, uh, Pericles in de vijfde eeuw voor Christus verklaarde dat de zon een vurige steenklomp was, pikte de, be de, be de bevolking dat niet. De eerstgenoemde die zijn tijd ver vooruit was, werd verbannen. De tweede eh, aangeklaagd wegens laster van de goden. Ik zal deze link ook even op de ridderchat uh, knallen, zodat je dat dus uh, rustig ook even kan nalezen. Um, nou, ik zie dat Herman uh, ook op de chat uh, gearriveerd is. Uh, dus ik zeg een goede avond, uh, Herman. Ja. Oh, de Dred zet op de... Uh, uh, op de chat al een, een, een link over hoe je dus toch veilig kan kijken zonder... Uh, zonder dat je een... Uh, brilletje uh, hebt kunnen kopen. Uh, ik zal het heel even bijpakken, want die had ik... En er zijn dus middelen inderdaad om dat dus, uh, om dat dus te doen. Uh, je kan dus inderdaad, als je er niet doorheen kijkt, kan je dus inderdaad een projectie maken op papier met bijvoorbeeld een verrekijker uh, of een, uh, een telescoop. Uh, nou, laat ik heel even afwijken, want gisteren was onze grote vriend Guus jarig. Uh, En ik, to, o, ik zie dan het Aurora op de chat uh, is. Um, nou, Guus heb, heb ik mede dankzij Marcus uh, heel even ook via de telefoon kunnen feliciteren. Uh, en toen zei hij dat hij al drie jaar lang de mosterd kon halen. <laughs> of wist waar de mosterd was, dat was hem. Um, maar goed, even weer terug op waar. Uh, ik gebleven was. Um, nou, uh, uh, hoe, hoe kijkt de wetenschap tegen een, een, een zonsverduistering aan? En voor hun is het uh, niet, niet veel meer dat uh, hemellichaam A door het uh, lichtpad wandelt uh, van hemellichaam B en daardoor de boel afdekt. Uh, een leerling uh, op scholieren.com uh, heeft dat uh, ja, heel mooi beschreven. Uh, En ja, in, in, in feite legt ze dus, uh, eens even kijken, Ik kan... er staat geen naam bij, er is geen naam bij. Nee. Um, het is een al wat ouder werkstuk. Uh, maar ze, hierin wordt heel duidelijk wel uitgelegd wat dus de oorzaak is van, van de zonse kort, uh, ko kort samengevat. Uh, het heeft me wel aangespoord om even verder te zoeken wat betreft dan uh, legendes en zo. Um, en wat er dus in feite gebeurt: de, de, zon, uh, de zon schijnt en het is ook uh, nieuwe maanmorgen, dus vandaar dan, anders kan het niet voorkomen. En ja. Uh, de, de maan draait om de aarde heen, dus die schuift ze hè, op een gegeven ogenblik schuift deze dus voor de zon en daardoor uh, wordt de zon dus wordt de zonlicht dus afgedekt of in ons geval dus uh, gedeeltelijk afgedekt uh, met, met natuurlijk een uh. en daarna ga, gaat, hem, gaat de maan weer gewoon dus uh, weer, weer, weer verder uh, niks eigenlijk waarvan ik dus. Niks waarvan ik zeg van nou dat is uh, interessant om, om, om te noemen. Het enige wat, wat ik interessant vond was inderdaad dus. En dat als ze dus uh, ingaat op. Uh, uh, over het einde van de wereld en draken. Nou, dat gaf me even dus een aanleiding om verder te, verder te zoeken. Nou, dat heb ik uh, inderdaad wel. Er zijn een aantal verhalen natuurlijk ook. Um... Ik kan wel, uh, wel zeggen, het is een heel mooi fenomeen. Uh, ik, uh, ik ga mijn best doen om, t, uh, om daar om, om foto's uh, te maken. Uh, natuurlijk uh, hoop ik dat het goed weer is. Ze verwachten dat het bewolkt is. Dus ik verwacht eigenlijk door een, uh, een sluierbewolking de zon te zien. En dan dus. Uh, uh, Hoe heet het? En, en dan zou misschien op die manier toch nog wat, uh, wat te kunnen zien. Um, dus ik ben benieuwd. Ja, als het regent uh, ben ik net niet ge al wel. Ja, misschien ben ik net wel gek genoeg om dan toch naar buiten te gaan. Ik zal het uh, heel even draad houden, maar ik heb mijn wekker ervoor gezet. Dus ik kan, uh, uh, dus ik kan inderdaad graag even kijken eigenlijk. Nou ben ik natuurlijk uh, benieuwd. Ik uh, eh, en denk er even rustig over na, uh, over, uh, over die vraag. Tussendoor draai ik dan ook een, een, een, een muziekje Dan kunnen we na, als de muziek is afgelopen, gezellig daarover verder uh, babbelen. En... Uh, ja, dat kan op de ridder, dan kan het op de ridderchat chat en/ofwel op, uh, op Teamspeak. Uh, ja, wat is jullie beeld van de zonsverduistering? Wat gaan jullie daarmee doen? Uh, hoe, hè, hoe verwacht je dat jouw dieren daarop uh, reageren als je dieren hebt? Uh, ik ben morgen vrij, dus ik, weet, dus ik kan niet uh, nagaan hoe de paden reageren. Uh, maar dat zal ik zeker wel vragen als ik een zaterdag uh, weer ga werken. Uh, ik ben een paar... Uh, ik ben, van, uh, ik, ben, uh, ik, ben uh, ik heb eigenlijk vrijgenomen om dus gewoon hier rustig van te kunnen genieten morgen. <lacht> um, yeah, uh, nou, hey, hoe, hey, hoe heb je... Uh, hey, hoe heb je het... Uh, Staat er bestil, Staat er niet bestil... Ge uh, trek je erop uit? Hè? Dat, dat soort dingen. Dat is altijd wel interessant om te weten. Ik ga het een muziek opzetten. Denk, uh, denk rustig even lekker na. En uh, ja, na de muziek kunnen we er uh, gezellig over, uh, over babbelen. Nou, wat vinden jullie daarvan? dark tangled trees of the thickest forest, along the banks of the river, through the clear waters of the crystal fountain, to a clearing where the dormant stones stand. Charlatan, where will you be tomorrow? Are you a king or are you a crown? Will you raise us up or drag us down? Will you make us smile or leave us to frown? Will we still want you to tomorrow? Your lessons, heart of the stag, your keeper of values, consort of the hag. With your hidden face under a black flag, will there even be a tomorrow? You ride at night, leap from the front, heart the forest with your wild hunt. Your teacher of children, your piper of souls fool at the crown. Collect of tones, King of the dead, Lord of the skies, Giver of gifts, you teller of lies, Maker of legends, Master of disguise, who will you be tomorrow? a witness to love that man is Lord Spirit. Laid my head upon the earth, voice beneath me cried out loud. Hear my name, I join my pain, know the flesh upon my brain. Gazed into the water's lead, heard a voice within me speak. Hear my name, I join my pain, know the blood within my veins. Looked into the burning fire, heard the voice of my desire. Hear my name, I joy, my pain, everlasting burning flame. Heard a voice right on the wind, song of life, song of death. No, my name, my joy, my pain. Take the breath, we born again. Zo. Ja, dat was uh, de dolmen met uh, Piper of Souls. Ik had het nummer nog niet helemaal gehoord. Ik had zoiets van, nou, dat klinkt wel goed. En ik uh, heb het erin geknikkerd. <laughs> dus dat uh, laatste was voor mij ook een verrassing. Ik vond het wel een heel mooi nummer. Ehm... Um... Ik zie dat Nelly op de chat is uh, aangeland. Um, en intussen ook Guus. Um, ja, ik zou zeggen welkom, welkom, welkom. User entered your channel En eens even kijken wie er op 10-speak uh, binnengekomen is. Posse, je bent twee keer binnen. Ja, dan, uh, dan moet iemand mij uh, één keer wegsturen. Kan dat? Uh, nou, dat kan ik niet. Oh, dan uh, weet je wat ik doe? Ik hang even ik... de telefoon op en dan, dan bel ik opnieuw. Kijken of dat werkt. Oké. Okay. Oké. Okay. User disconnected from your channel. Oh, het is gelukt. Ik ben er nu één keer. Dat nu ben je, nu ben je, nu ben je er ene keer. Uh, ja, ik had gezegd, uh, hè, na, na muziek ben je welkom. Dus inderdaad welkom als iemand mee wil doen uh, op Tien Speak. Nou, dan graag. Uh, ja, Posse, wat is jouw bevinding over de over morgen de morgenochtend de zonsverduistering? Wat vind nou, jij ervan? Ik vind het wel leuk, maar het is uh, interessant. Alleen morgen uh, dan slaap ik nog, joh, als het dan gebeurt. Ik ligt nog in bed. <laughs> ah, ah. Nou, ik, ik, ik hoop dan uh, inderdaad, Ik, ik hoop uh, als alles mee zit, dat ik hele mooie foto's kan maken. Als dat uh, niet lukt, dan heb ik ook pech gehad natuurlijk, maar... Uh, er zullen ongetwijfeld hele mooie foto's en video's uh, uh, rondgaan uh, morgen. Uh, maar hoezo slaap jij dan nog, als ik vragen mag? Uh, heb jij nachtwerk uh, en moet je dan eens overdag slapen of ben je gewoon lui morgen? Uh, nou, ik ben echt een nachtmensen. Oké. Okay. Een nachtuil, Noem noemen vrienden mij altijd. Ja, oh, op die fiets. Uh, op, de, op, op de ridderchat kwam ik een, uh, een mooie uh, tegen van Tom. Die zei, iets verduisteren is verboden. Degene die de zonsverduistering veroorzaakt, moet dus de baaien zien <laughs> Ja, ik moest er ook om lachen. Ja. <laughs> ik vond, ik vond hem wel goed eigenlijk. Ja, even de maan uh, arresteren. Ja, dat wordt een beetje... Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat dan gaan doen. Uh, Zo totredsen. van, uh, uh, foei maan. voei maan. Dat je ja, niet uh, uh, mogen doen. Even, even berispen, toespreken, ja. Odred uh, zegt hier over de, over, be, over de bevolking. Bewolking, sorry. Uh, hij zegt letterlijk, ik hoop op zodanig lichte bewolking dat die voldoende werkt als een uh, eclipsfilter. Dat betekent dus eigenlijk dat je geen, hoe uh, uh, heet het, eclipsfilter nodig meer hebt. Oh, oké. Okay. Heb jij ook ooit wel die uh, film gezien uh, van, uh, hoe heet die, ene komiek, nou weer uit uh, Amerika? Ik ben even zijn naam kwijt hoor. Maar die, uh, die mannen, dat is zeg maar de, de ster van zijn eigen leven. Want heel het leven draait om hem, hè? En dan, dan komt hij op een dag erachter dat de wereld waar hij in leeft, uh, dat het zeg maar een soort vissenkom is. Uh, uh, waar, waar, waar een televisieshow uh, wordt georganiseerd en die draait helemaal om hem. En dan, uh, de, die en film dan heet de, de, de maan het... Ja, ja, ja. En, en de maan, hè, dat blijkt dan oh. gewoon een lamp te zijn. De maan is dan gewoon een lamp. <laughs> uh, ja, en dan ga je eigenlijk toch afvragen, ja, wat is er nou waar van, van wat je ziet? Ja, in de verre toekomst, over bijvoorbeeld 5000 jaar, dan, dan, dan kan je zo'n wereld echt ook uh, maken, hè? Dan kan je hem gewoon maken. Ja, uh. Uh, in, in feite zou dat nu al mogelijk moeten zijn, in mijn mening, maar... Oeh. Nou, wil ik, nou uh, eens even kijken, de film heet The Truman Show, maar wie was het ook alweer? Uh, ik die, ben, die ik hoofd... ben heel slecht met namen, maar ik zie zijn gezicht wel voor vormigheid, maar... Zijn namen... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik, ik ook, ik ook. Ehm... Um... Ja, ik zou haast goed, zeggen, Paulsen, ik, ik uh, zet, zet je wekker er helemaal... Uh, Jim Carrey. Jim Carrey, ja. ja. Ja, ik heb het ook, ik heb het ook moeten, moeten googlen hoor, anders uh, had ik het ook niet geweten. Nee, uh, maar ik, ik, mij, ik, uh... ik, zou haast, ik zou haast zeggen, posten, zet, zet je, je kan altijd nog terug naar bed natuurlijk. Hè? Dus zet je wekker er even lekker voor, joh. Ik heb een bepaalde prijs als ik uh, morgen 300 uh, aan mijn deur krijg. 300 euro, dan, dan zet de wekker niet dan. Maar als het nou duizend is, dan begin ik te twijfelen. Maar een zonsverduistering die zou ik ook wel willen zien. Maar ja, dat, dan... dat, dat is die duizend euro toch wel waard. Dat is, dat is het toch wel waard ook. Ik krijg er geen duizend euro voor. Ja, maar ik, ik voel me nooit lekker als ik het weg weggezet. Dan, dan raak ik mijn systeem in de war. En daarom zeg ik, je kan altijd weer terug naar Bent. Uh, ja, maar dan zou ik eigenlijk uh, nu al naar bed moeten. Dus midden in de uitzending. <laughs> nou ja. Na, oké, nou, nou, dan ga je toch na de uitzending naar bed en, de, en je zet tanden weg. En niemand ik val van, gewoon niet in slaap, joh. Ik val nooit in slaap. <laughs> ik val nooit in slaap, s'nachts. Er is iets wat me wakker houdt. Ja, dat, uh, d -d -d -d -dat idee ken ik. Uh, ik, ik, heb dat, uh, ik heb dat gelukkig niet. Um... Ja, zodra ik, in de, zodra ik in de natuur ben, dan slaap ik altijd gelijk veel vroeger. Uh, om een uur of ja. twaalf s'nachts, of één uur s'nachts. Maar de, de stad waarin ik woon, Rotterdam, dat is ook gewoon een nachtstad. Hè? Iedereen, heel veel mensen zijn wakker nacht. Dus ja, eh, weet ik. Dus ik, dan zelf, ik, ik. Ik kom zelf ook onder de rook van Rotterdam uh, vandaan. Uh, en. Oké, okay, uh, ik hou niet zo van grote steden. Uh, maar ja, ik ken inderdaad Rotterdam ook zo dat het, uh, ook een, dat het uh, inderdaad ook iets. Uh, uh, dat dat inderdaad ook een, een stad is waar, waar we nog steeds gewoon leven, levende brouwerijen Zeker in het centrum. Ja, je hoort echt als ik dan om uh, drie uur nachts Ja, dan hoor je, je nog steeds politie sirenes. Dan, dan ja, dan hoor je heel de stad die hoor je zo zoomen. Zo weeuwuwuwuwuwuwuw. Allemaal honderdduizend auto's hoor je dan op de achtergrond. Hè, en toeteren en sirenes. En, ja, dat is echt. Ja. Daar kan je gewoon nooit normaal slapen als je daar woont. Dus als je daar gevoelig voor bent. Hè? Ja, de, kijk, zijn heel, de ene is te gevoelig voor, de andere is te, uh, interesseert het hem niet. Uh, mijn tante zei, zei, altijd, zei altijd zeker uh, uh, het, uh, met, zeker met politie, als, als, als, als er een sirene voorbij ging, het volgt voor van Rotterdam, want je hoort heel veel sirenes in Rotterdam. Oké, okay, en, uh, en Bob Marley, Bob Marley, die, die zei het weer anders in een liedje. Uh, hm. Die zei dat zijn problemen hem naar, naar de nacht toe duwden. Uh, dus dan, die had weer een andere idee daarover. Dus zijn problemen uh, met, met, met bepaalde mensen, die duwen hem de nacht in. Nou, uh, ja, ook dat kan ik me voor, voorstellen. Uh, dat zei die... Bob Marley, ook, ook, ook dat natuurlijk kan ik me, kan ik me wel, uh, wel, wel voorstellen. Uh... Ja, ik, kan heel, ik ben geen zanger, maar ik kan het wel heel kort zingen. Uh, also, ik heb het liedje al heel lang niet meer gehoord. Maar hij zingt zoiets van. Problems changed my night. Nou, oh, ik doe het fout. Uh, <laughs> problems, problems changed my day and tonight. Ja, ik zal het nummer eens een opzoeken. Het lijkt me een heel mooi nummer. Het is een... hmm. Maar net ne, ne, zoals. Uh, maar we, we, we kennen geen van twee zingen. Dus la, laten we daar maar over ophouden. Ja, maar tegenwoordig heb je, zang, uh, tegenwoordig heb je zangverbeteraars hè, op de computer. Mm. <laughs> dus dan maakt het niet uit als je niet goed kan zingen. Maar als je dan een goed idee hebt, dan kan je de computer kan je het gewoon laten uh, ombouwen. Uh... Ah, Diddy Miss zegt op de chat dat ze de mooie stem vindt. Ah, nou, je, dat hoort graag. Ja, is het jouw stem of mijn stem? Ik vind jouw stem ook mooi. Ja, ik vind jou echt typisch een mooie mm. stem hebben. Ja, ja. Nee, want als ik hem niet mooi had gevonden, dan had ik hem niet getelefoneerd. Zo ben ik dan ook, hè? ik ben heel assentie. Nee, maar dan had, je, uh, kijk, uh, dan had je het ook gewoon gezegd natuurlijk. Uh, ja, het, het valt me eigenlijk op. Uh, uh, ik, ik vind mijn stem niet om aan te horen, om eerlijk te zijn. Uh, oh, ik vind hem juist, uh, vind hem juist prettig uh, te verstaan. Prettig te ja. verstaan, uh, charmant ook op een bepaalde manier. En uh, ja, van sommige stemmen krijg ik dan heel snel migraine. Maar van jou absoluut niet. Nee, nee. Heel, hm. heel duidelijke stem. Hm. Open, ja. mooi, open. Uh, ja. Ah. Vriendelijk, vriendelijk ook. Ja, dat, dat, dat ben ik altijd al, al, al geweest. En misschien komt dat inderdaad wel naar voren in mijn stem. Dat, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Um... We kunnen het ja. ook op de chat vragen. We kunnen het ook op de chat vragen. Uh, mensen, mensen op de radio. Uh, wat zouden <laughs> jullie... Wat zouden jullie zeggen... Uh, als je uh, Donag zijn stem zou moeten omschrijven. Dus dan krijg ja, je antwoorden. Dat, dat, dat, dat, dat, dat vind ik een goeie. Daar had ik zelf eigenlijk nog niet zo uh, ja, uh, aan gedacht. Ja, misschien ben ik uh, ja, er stiekem een, een klein beetje verlegen voor om dat zelf te doen, maar... Ja, er zijn wel mensen die, die de, de, de, de uur uh, uh, uh, die je gebruikt die ja. dat vervelend vinden. Beg. Maar dat vind ik helemaal <laughs> nooit vervelend, want dat betekent gewoon dat iemand uh, aan het nadenken is, hè? Dat, ja. Dat denk ik. ja. Ja, ja, ja. Um... Ja, ik laat ook uh, kijken of ik begin, of ik of ik zeg eh, of ik, het, of ik, zeg, uh, of ik uh, laat stiltes vallen. En nou, dat is inderdaad om aan het is eigenlijk inderdaad om ja, ik, ik zit dan na te denken en dan want ik moet ik het hele leven. Want mijn hersenen uh, zijn af en toe te snel voor mijn mond. En dan kan ik het niet bijhouden. En dan krijg je het fenomeen dat ik te snel wil gaan praten. Ja. En dat probeer ik op die manier een klein beetje te voorkomen. Ja, het... ja, voor sommige mensen zou jij te snel praten. Want sommige ja. mensen zijn heel traag van begrippen. Dus die, die, die zullen snel al niet uh, begrijpen waar je over praat. Maar ja. voor mij is het gewoon een prettig tempo. Hè? En... Uh, ja, wat Sunset, uh, die zegt dat ook helemaal uh, in één kleine zin. Hè? Uh, fijn om naar te luisteren. Ja, ja gewoon dat, dat is eigenlijk wel een noodloop. Mm. Ja, uh, oh, dan dat fenomeen ben ik helemaal vergeten aan te kaarten. Het Noorden van de afgelopen dagen. Het is dat ik het nu zie, uh, zie verschijnen, omdat Nelly het zegt. Uh, het, het Noorderlicht is een, de, is een paar dagen te zien geweest. Helaas, uh, wegens bewolking heb ik da, daar zelf niet van mogen genieten. Ik hoop dat er mensen zijn geweest die foto's uh, hebben weten te maken. Uh, er komt ook bij dat, uh, dat, hier, dat het hier toch nog best wel veel straatverlichting is in de, uh, in het, in de stad. Uh, Ja, ik heb uh, ook ik, geen ik, ik, ik zou, Maar dat, dat is toch iets wat ik graag nog een keer gezien heb. De, de, het noordenlicht. De, de, hoe heet het nou? De Aurora Borealis. Ik heb het werkelijk nog nooit gezien. Want, nee, uh, ik ook niet. Ik heb er wel van gehoord. maar... Uh... Ik, ik kom niet verder dan foto's of videobeelden. Ik heb ook iets zeldzaams gezien. En dat heb ik wel gezien. Uh, nog heb jij wel zeelicht gezien? Zeelicht. Zeelicht. Um... Oké, okay, niet eens wat dat is, joh. Oh, nou, dan, uh, het is ook niet zo bekend hoor, want het is best wel zeldzaam. Uh, maar in Friesland uh, heb je dat soms wel eens. Uh, omdat ik daar op vakantie ben geweest met een uh, bootje, met een paar vrienden. Aha. En dan heb je, dan heb je in, in de haven, hè, als het zomer is... Ja. En dan moet het echt lekker warm zijn, hè. Dan, dan heb je in het water... Dan heb je lichtgevende augen. Uh, lichtgevende augen. Wat oh, betekent ja. als je dan een steentje in het water gooit. Of je gaat, of je gaat plassen in het water. Of je gaat zwemmen. Dan, dan uh, door de beweging van het water. Mm -hmm. Dan geeft het water opeens licht. Uh, en nou dat is echt wel zo ontzettend mooi. Alleen het is, het is helaas heel zeldzaam. Het is best wel zeldzaam. Ja in de tropen heb je het wel vaker. Op bepaalde plekken. Maar in Nederland is het best wel zeldzaam. Dan moet je echt een hele mooie zomer hebben. en dan. Dan, uh, nou, het was niet in Friesland hoor, sorry, Diddy he Mus, uh, het was in, uh, het was in, uh, bij de Texel, bij de eilanden, uh, bij de, bij de Wadde-eilanden, hm. met veel stilstaand zout water, stilstaand ja. zout water. Je de ik, ik, ik zit heel even wikipedia uh, te kijken, inderdaad, ja. Oh, dat is inderdaad wel apart, dat, uh, nee, dat, dat is een fenomeen dat, uh, nee, dat zegt me helemaal niks. Lijkt me wel mooi. Oh, dan zegt Red Red dat het uh, bij de ruigewoorden ook uh, te zien is soms. Oké. Okay. Of uh, heb nou, je oh, heeft Red Red het over de noorderlicht nog steeds? Uh, eens even kijken, nee, Red, Red begint ook met uh, lichtgevende bacteriën algen, dus hij zal het over het zeelicht hebben. Oké, oké, oké. Ja, Hij heeft het inderdaad over. Uh, Bureau ja, is... in de zee, ja, hij, dus hij heeft inderdaad over de, uh, over, de, over de over het zeelicht. Als iemand daar een keer foto's van heeft, dat, dat ik lijkt heb me geweldig daar een of een video. Ik heb daar toevallig ooit een video over gemaakt, maar dan moet ik wel even bidden naar de Goden dat ik, uh, dat die nog op YouTube staat. En dan, uh, als jij dan even één minuut verder praat, dan ga ik even zoeken. Ja, als jij rustig, uh, rustig zoekt en het dan even op de Reddit-chat uh, weet ja. mee te zetten. Zet je microfoon even uit, anders uh, dat, dat tikken leidt af. Oké. Oh, oké. Nee, nee, nee. Ja. Yes. Uh, ja, zeelicht, joh, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik vind het een hele mooie. Uh, maar ik zou zeggen... Uh, ja, natuurlijk is iedereen welkom op, uh, op, op, op Teamspeak. dus... Uh, uh, oh, ik heb hem al hoor. Heb yeah, jij hebt hem al. Oh, Oké, okay. uh, de... hier komt hij. Het, uh, het is niet echt een uh, video met een hoge resolutie helaas. Want uh, ja, ik heb zomaar een stukje uit de film geknipt. En, en, en mijn computer was mm -hmm. in die tijd nog maar een XP-computertje. Dus dan, dan kon je niet echt... Uh... En uh, de video, daar heb ik dan uh, geluiden achter geplakt van vrouwen die de liefde bedrijven. Dus dan ja, voor degene die daar echt een hekel aan hebben, dan... Uh... Even het geluid uitzetten. Ja, het geluid uitzetten, maar het is, het is niet zo erg, hoor. Het is gewoon uh, zo'n kreun, weet je wel. Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar het is inderdaad dan even een filmpje om het geluid bij uit te zetten, want het gaat toch ja, om de want beelden. Sommige mensen, je weet toch, sommige mensen hebben even geen zin in seks, weet je wel, dat heb je wel. Natuurlijk. Ja, uh, uh, heb ik ook ik vaak en... hoor? Heb ik ook best wel vaak. Even geen zin in carnaval, even geen zin in seks. Uh, even of uh, even geen zin in. E, ja, inderdaad. Zo'n even niet-fenomeen. Uh, of, of even geen zin in verhalen over eten. Heb ik ook vaak. Uh, heb ik ook best wel vaak. Of uh, even geen zin in moppen. Heb ik ook vaak. Of... Ja, ja, ja. ja. ja Waar ik wel. Al, doorlog, de, al, de, meeste onderwerpen, de meeste onderwerpen die Donog aansnijdt. Ja, daar heb ik altijd wel even zin in. Even. Nou. Even wat intellectueels. Hij had het nou nog eens? Want het vergelijk bij mij viel, viel heel even weg. Oh, ik zei: uh, nou, meestal de intellectuele onderwerpen die Donog nog aansnijdt, vind ik altijd wel interessant. Dus meestal. Oh, die... oké. Okay. Ja. Ja, dat, dat, oké, okay, dankjewel. Ja, kijk, ik weet natuurlijk niet hoe onderwerpen overkomen bij de rest. Uh, we hebben allemaal natuurlijk wel uh, hè, onze eigen manier van, uh, van, van, van radio maken. En uh, ik heb nu dus de, een klein beetje voor mij persoonlijk dan uh, hè, een, een, een beetje een, een idee gevormd. Heel even een onderwerp aansnijden. Uh, de, de, dus mijn beginmuziekje, een onderwerp, dan daar nog een keer muziek over na en dan, uh, uh, en dan, uh, dan, dan kunnen mensen op, op teenspeak komen, dan nog heel even door op het onderwerp en dan kan het alle kanten op gaan. Dat is een beetje de formule die ik in mijn hoofd heb en, houden, oh, okay, okay. en da, da, da, dat houdt het dan toch weer open voor, voor, voor, voor iedereen uh, want ja, we, nu, nu zei, hebben we het over, uh, z, uh, over zijn licht. Uh, wat, wat best wel interessant is om, uh, om een keer gezien te hebben uh, terwijl we dus begonnen over, een, uh, we begonnen over een verduistering en dan gaan we van verduistering toch weer naar het licht dat, maar, dat heeft een, hele, een heel mooi stappenpatroon gehad Soms gaat het nergens over, maar dat geeft absoluut um, niet. Ik heb, uh, ik heb een keer wat anders gezien, en misschien heb jij dat ook wel eens een keer gezien. Uh, heb jij wel eens een extreem langzame wolk voorbij zien komen waar regen uitkomt? Ja. Heb je die wel eens gezien? Ja, dat dus heb dat ik wel betekent, eens gezien. Hè, dan zie je van de afstand, van 100 meter afstand, hè, dan zie je echt zo'n muur van regen naar je toe komen. Oh, waar vrouw, is dat. En waar is alles helemaal droog? Ja, dat, dat, dat, dat, dat is heerlijk. Dan kan ik inderdaad uh, in feite komen je het letterlijk dan de bui op je afkomen. Ja, ik heb het maar één keer in mijn leven gezien. Hè. Maar één keer. Uh, ik heb het maar één keer in mijn leven gezien. Maar dat is echt mooi, hè. Dan zie je echt zo'n muur van regen. En die komt echt vijf kilometer per uur komt die zo op je af, hè. En dan, uh, dat vond ik echt schitterend om te zien. Dat is en inderdaad ik was heel toen, ja. Euh, ik was toen vijf jaar... Uh, of nee, na acht jaar of zo. Dus wij natuurlijk gelijk naar binnen rennen. Maar nog, nog steeds kijken naar de re... natuurlijk. En dan ja, een langzaam, uh, een extreem langzame regenwolk. Dat vond ik wel Ja, dat is inderdaad wel, uh, inderdaad wel mooi om te zien. Ik heb dat zeker... Uh, uh, een, een, zeker, wel eens, uh, zeker wel eens gezien ik heb hier een aantal eilanden waar ik dan op uitkijk als ik aan, aan de kust sta en ik heb het dan niet naar me toe zien komen ik heb het dan van, uh, van eiland naar eiland zien verschuiven oh oké okay, oké okay, van... uh, in feite hetzelfde, het, hetzelfde fenomeen maar dan vanaf de zijkant gezien ja ik heb daar zelf een wetenschappelijke verklaring voor uh, alleen ik heb geen bron want ik heb dat zelf verzonnen en uh, ja, volgens mij is de stad Rotterdam waarin ik woon, dat is zeg maar een soort, daar hangt zeg maar een soort ballon van warmte overheen, hè? Uh, door de uitlaatgassen van de auto's, hè? die zijn allemaal heel warm. Mm. En zo'n zo regenbouw in Rotterdam, die, wordt, die, die, die, die komt nooit helemaal echt in zijn natuurlijke vorm in Rotterdam voor, omdat die altijd een muur van, van warmte heeft van Rotterdam. Hè? Dus die, die regenbui die moet die wolken, die wolk die moet sowieso een stuk klimmen voordat hij boven Rotterdam kan komen. En, uh, en daardoor kom je dat, dat verschijnsel van echt mooie regen. Dat kom je eigenlijk alleen maar in natuurgebieden tegen. In, in, in, uh, in echt uh, afgelegen gebieden. Zeg maar. Ja, daarom had ik het ook over, de, over die eilanden. Want dat, het, moet, okay, het moet dan een, een stukje water over. Maar het is wel heel mooi om te zien. Uh, wat hier, wat, kijk wat ik hier regelmatig, zeker in de winter, regelmatiger zie. Is regen die gewoon horizontaal valt. Zo, zo hard waait het dan af en toe. Dat is ook heel mooi om te zien. Je wordt kletsnat als je er, kijk, als je erin staat. Maar het is, het is dan, ja, het is best wel apart om te zien. Heerlijk. Uh, yes. Marcus zal ook nog even komen, maar die, uh, hij is wel op de chat. Nee, Marcus, die, Marcus is altijd op Red Radio, behalve vandaag. Oké. Okay. Maar. Dan, dan waarschijnlijk heeft hij uh, liefdesverdriet te veel, want anders hij komt hij altijd op de chat. Ja, yeah, ja. Yeah. Hé, maar ik zie dat het nog, even kijken we, zes minuten is of zo. Ik ben eigenlijk wel verbaasd dat Nelly op de chat is. Want normaal komt ze hier nooit. Oké, we Dat is hartstikke leuk om te zien. Het is lang geleden dat ze op de chat geweest is. Is dat Diddy Mus of zo? Nee, Nelly. Oh, Nelly, en uh, Didymus, dat is een nieuwkomer, hè? Uh, welkom, uh, Didymus. Ik hoop dat je heb... nog een komt. Ik hoop ik dat heb... je nog een paar keer komt. Ja, ik heb Didymus één of twee keer eerder gezien, maar niet zo heel vaak. Ah, oké, oké. Maar Nelly die heeft op zaterdag heeft ze haar, eigen, uh, haar eigen programma. Alleen, normaal gesproken komt ze nooit, komt ze nooit hier op de chat. Welkom Nelly, welkom. Of eigenlijk wel in dit geval, welkom, uh, welkom terug Nelly. Welkom Nelly, welkom. Ja. Hey, hey, maar, uh, ik heb een laatste vraag, want jij, vraag je, wil vast even je, jij wil vast even je programma gewoon afsluiten waar je mee vraag, begonnen uh, bent. Hè. Maar ik heb dan één laatste vraag aan, vraag aan, is. aan Donag. Uh, heb jij katten in huis? Nee. Oh, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik heb helemaal geen huisdieren in huis. Maar heb je wel uh, katten rond je huis dan? Of... Nee, uh, uh, ook niet. Mijn buren hebben geen katten. Uh, zelfs, oh, nee, geen, dacht... zelfs geen zwerfkatten uh, in de buurt. Oh, want ik dacht, je bent best wel, een, uh, best wel over, vaak over dieren, met paarden ook en zo. Ja, dus ik, ik dat hou... Die dieren. Ik... Als het Die doodig ligt vast nog wel een huisdier of zo. Maar, ja. Ik wou dat dat kon, ja. Uh, het, is, uh, het, het huis is... Ja, ik, ik wil niet in een, het is geen groot huis waar ik woon. Dus ik vind het dan ook weer zo zielig uh, voor ze... Om dan de hele, da de hele dag dan toch... Uh, eh, ik ben, als je werkt ben ik veel weg. Uh, ik heb geen ruimte voor een, voor een kattenbak. Uh, hè, dus dan, dan heb ik zoiets van... ja. Waar moet ik dat dan uh, laten en. En kan je, geen, uh, kan je geen kattenluikje maken dan? Kattenluikje? Uh, nee. Um, want dan moet ik dat ook weer herstellen als ik het huis uitga uit zou gaan. Oh, maar dat herstellen als je, als je het slim doet, dan hoeft het niet duur te zijn hoor, om het te herstellen. Nee, dat, dat, dat, dat, dat weet ik. Maar... Want ik heb het ook gedaan uh, in mijn oude huis, had ik een kattenluikje gemaakt. En ik had het echt voor, voor, voor twintig. 20 euro had ik het weer hersteld Mijn houten houten bestand. Ja, Het is een houten deur en hij is nogal dik. Dus nee, dan heb ik zoiets van, nou dan doen we het niet. Maar je hebt ook ik hou heel erg van dieren, dat is waar, ja. Je hebt ook een speciale sLAG voor dik hout en dan kan je heel netjes een vierkantje eruit zetten. Die kan je huren voor. Die kan je huren hè, voor 15 euro per dag of zo. Ja, dat is die dat, dat, dat duur. Dat, dat, dat, dat weet ik allemaal wel. Maar ja, dan zit ik toch met de ruimte van, van, het, van, het katten, van de kattenbak. Want ik, ik kan er wel een kattenluikje maken. Maar dan, dan zit hij dus um, ja, in een halletje. En dan kan hij nog niet naar buiten. Dus dan moet ik een tweede kattenluikje maken. En dan kan hij de tuin in. Nou, ik, weet, ik, wil, ik wil dan heel snel even afsluiten met een laatste ideetje voor de luisteraars en voor jou. Namelijk dat ik een meisje ken en die woont in een wooncommune. En die had een kattenluikje gezaagd uit haar door uh, in de vorm van een kat. Oh, dat is leuk. Dus dan, dan had je in, in de vorm van een kat, had je een kattenluikje. Dus oh, ja, dat is met, leuk. Een, met een ja. staart erbij hè. ja, ja. Dat is en uh, nu wil ik, uh, dan, dan, dan laat ik jou even je gang gaan om af te sluiten. Ik wil net, net vragen, ik, uh, net zeggen. Ik wil heel even afsluiten. Nou, het was gezellig dat, uh, dat Nelly op de chat uh, verscheen. Uh, ik wil Posse bedanken voor zijn bijdrage via Teamspeak. Tof. En ik zou zeggen, ga, neem de gezelligheid lekker mee naar Herman en Daan. Uh, en ik spreek, uh, jullie horen mij volgende week weer. En ja, ik zou zeggen tot ziens of tot horen is het eigenlijk eh, eigenlijk eerder. En eh, ja, ik, ik gooi er nog heel even een, een klein kort muziekje in voor de overgang en dan eh, zeg ik tot volgende week en we maken het weer gezellig. Tot ziens en doei. Bye. User in your channel, channel time timed down. out.